Gert Kluik met het NOS Journaal. Ook het derde schip met migranten is aangekomen in Valencia. Aan boord van het Italiaanse marineschip bevonden zich ongeveer 250 migranten. Eerder vandaag kwam een schip van de Italiaanse kustwacht aan met 274 migranten aan boord... gevolgd door het reddingsschip Aquarius met 106 migranten. Alle ruim 600 migranten werden vorige week door de bemanning van Aquarius uit de Middellandse Zee gered. De Spaanse autoriteiten gaven Aquarius toestemming aan te meer in Valencia nadat Italië en Malta de migrantenboot hadden geweigerd. De Duitse bondskanselier Merkel is niet van plan een top te beleggen... met Europese landen die de meeste migranten opvangen. Een regeringswoordvoerder spreekt een bericht daarover tegen in de krant Bild. Er worden wel intensieve gesprekken gevoerd over het migratiebeleid... met andere EU-lidstaten en de Europese Commissie. Bild had gemeld dat Merkel volgende week apart overleg wilde voeren met een aantal landen waaronder Griekenland, Italië en Oostenrijk. Dat zou dan zijn voor de geplande EU-top eind juni in Brussel. De Britse premier May gaat zo'n 23 miljard euro extra vrijmaken... voor de kwakkelende nationale gezondheidszorg. Ze spreekt van een verjaardagscadeau voor de NAS, die 70 jaar bestaat. May zei dat de verhoging deels zal worden gefinancierd met geld dat vrijkomt... als de Britten na de brexit stoppen met betalingen aan de Europese Unie. De stijging valt hoger uit dan het Liefkamp had beloofd tijdens de brexit-campagne, zegt mee. Tegenstanders van de brexit betwijfelen of het vertrek uit de EU wel geld oplevert. De islamitische partij Nida uit Rotterdam wil niet fuseren met Denk. In een brief aan de leden die in handen is van RTV Rijnmond schrijft de partijbestuur geen aanleiding te zien om de samenwerking met Denk te intensiveren. Nida zegt dat Denk van plan is om de partij over te nemen.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 Het, uh, het systeem, het non-stop systeem, heeft kuren. Dus dan uh, weten we ook weer wat dat uh, mee te maken heeft. Uh, we zijn een uur later begonnen, Martijn, met Zivem Sport Live. Yes, goedemiddag. Ja, ja, goedemiddag. Goed dat je de wind. Ja, ja, ja, want uh, normaal gesproken zitten we met z'n drieën. Maar er is uh, één eminent griezen die zit uh, nu in een zonnig oort. Uh. <laughs> ja, die ligt... Uh, uh, ik wou zeggen in zijn blote kont, maar laat ik het niet <laughs> nah, zo ver doen. <modelijks> maar die zitten uh, ja, op het strand inderdaad. Ja, die, uh... ja, dus dus dat, uh, dat is een beetje... Ja, dus vandaag gaan we, het, uh, gaan we het, uh, het showtje met z'n twee maken. Ja, ja uh, want uh, de beslissingen komen er een beetje aan zolang ze Klopt, we hebben vandaag uh, twee na-competitie ja. ja, dat moet, ja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 Dat uh, heb ik even niet uh, meegekregen. Maar Lammers rijdt op dit moment nu. En uh, dat zal waarschijnlijk, uh, zoals de meeste kenners zeggen... misschien wel zijn allerlaatste 24 uur van Le Mans zijn. Uh, waar liggen de heren van het Racing Team Holland? Ze liggen achtste in hun eigen klasse... en twaalfde in het uh, totale klassement op dit moment. Uh, als ik uh, eventjes uh, goed uh, ben geworden, ja, daar liggen ze nog steeds...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 Don't be yeah. You look like therapy Exactly what I mean You wear the darkness Me's alive the, the, yeah. the, the perfect remedy mm -hmm. yeah. To heal is hurting me hurting Can me. be the therapy For me, for me And me oh. for you Down and out and out here on your own It don't matter who you are When it's time to lock and load Everybody's got a little outlaw with a crow piece hiding in the black And a heartbeat beating to rock and roll rhythm, yeah Everybody got a couple scarred up knuckles Blood on the boots and the back In the back of bubble back battle With a quick strike venom Everybody's got a little outlaw Winner Everybody's got a little outlaw Winner out, Chrome piece hiding In their blacked out denim Heartbeat beating To a rock and roll rhythm Yeah Whalen. nee, Ik denk dat er ergens iemand op Sint Maarten uh, toch met uh, twee vingers, je, yeah, je, yeah, je yeah, zit te doen. Ja, en een andere die vinden het natuurlijk helemaal niet leuk om te draaien. Nee, ik dat, een, ik. <laughs> dat er een verslaggever uh, in Zandvoort is die dit uh, werkelijk weinig kan appreciëren. We trouwens, die moeten we ook nog eventjes benaderen. Joop van Nes. Oh ja, inderdaad. Ja. Ja. Hey, um, we, zijn, uh, we krijgen natuurlijk uh, allerlei berichten door van die twee wedstrijden die ja. gespeeld worden. En ja. in inmiddels um, ja. hebben we uh, Ton Horeman aan de telefoon. Ton, goedemiddag. Goedemiddag uh, Martijn. En jij staat bij Zwanenburg he? Ja. Uh, heel 41 uh, in de staat. We zijn inmiddels een klein kwartiertje onderweg? Uh, nee, nee, nee. Ja, 13-14 minuten. Ja, precies. Maar, uh, uh, ja, het is uh, gewoon uh, op en neer gehad. En ITV uh, maakte uh, 1-0 binnen, binnen een minuut. En uh, daarna uh, Zwanenburg maakt 1-1. Uh, Kijk, um, de inzet van vandaag is een plek in die derde klasse. Ja. Um, als jij uh, nu het eerste kwartiertje uh, gekeken hebt, is er een, uh, een bovenliggende partij? Of zeg je van nee, het kunnen op dit moment alle kanten nog op? Alle kanten nog op. Uh, het, uh, het is, uh, ze hebben wel allebei de zenuwen weggespeeld, zeg maar. Maar uh, het gaat naar links meer weg. Het is echt, uh, ja, wat ik verwacht heb.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 Is uh, Edwin Sibbel En uh, met hem had ik gisteren nog een, een gesprek uh, daarover En uh, het gaat natuurlijk, zoals gezegd, over Cycling at Zandvoort. Nu moet er iets komen. Als -ie, hij uh, afspeelt? Uh -huh. Nee. Ja. Nou, wat we doen, we gaan even naar plaatje nou, plaatjes en dan, dan doen even we even doen. hem zometeen. Ja. Wandering your way down the Baker Street, your head and bed on your feet well another crazy day.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 Street, maar dan uh, met de cover, oftewel undercover. Mooi hè? Ja, moest, even, moest even in mijn geheugen graven. Het was niet het origineel in ieder geval. Dat, uh, dat wist ik wel. Maar ja, dan moet ik, uh, krijg ik hier weer een uh, soort overhoring van wat wist het ook alweer. Nou, dit dus uh, dank even dat je het ook nog even influisterde van... Uh, de groep in de koffer. Want dat had ik even niet meer uh, geweten. We helpen elkaar wel. Ja, dat is goed joh. Um, nou Martijn, we hebben, als het goed is, hebben we nog een, uh, een sportverslag even onder de knop hangen. Ja, en inmiddels zit hij, uh, wat ik begreep, in het dorp. Goedemiddag uh, Joop van Nes. Ja, goedemiddag heren. En luisteraars uiteraard. Ja, eh, eh, het spijt me, het hockey is afgelopen. En eh, het was trouwens ook de laatste wedstrijd van het seizoen. Dus we kunnen dat niet meer live meenemen op de zondagmiddag. Totdat het weer begint uiteraard. Yes. Ja. En... <coughs> en eh,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 Maar of die heren dan ook geneigd zijn om in het eerste te gaan spelen, dat betwijfel ik. Juist. Joop, afgelopen maanden volgens mij, ik weet niet meer uit mijn hoofd of het, of het daar vorige week of dat al besproken is. stond er een heel stuk over tennis in de krant. Want dat is ja. natuurlijk wel van ongekende niveau, hè? Ja, ja. Het Zandvers tennis dat is dit jaar landskampioen geworden. En met name dan in de sterkste competitie van de KNLTB is Zandvoort landskampioen geworden. En dat is zondag gemengd, zoals dat dan heet. En. <coughs> Dat was uh, al heel snel was dat, uh, gebeurd in die finale. Want Soms kwam uh, 2-1 voor 2-2 uh, gelijk, maar had één game, uh, één, uh, game meer dan nee, scher ik nou goed, één set meer dan, dan uh, de tegenstanders. En uh,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 Nou ja, ik moet naar een staan voor de deur doen te wachten bij de kerk. Maar er is ook nog op het circuit een tonen bezig. Ja, daar gaan we straks mee verder. Dus dat heb ik al... Hou nog even geheim. op. Het 24 uur is voorbij. Ik weet niet wie er gewonnen heeft, want ik ben bij het hockey geweest. Nee, daar... Men is bezig met de triathlon. De Dare to Try Grand Prix triathlon. Unieke triathlon in de hele wereld wordt het. is nog nooit gebeurd dat we bij een triathlon zwemmen...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 In één uh, zee en op een circuit. Dat is komt nog nooit, nooit voorgekomen. Nee, nee. En daar zijn we dan weer, uh, kunnen we weer met ons borstvoer uit. en... Uh, ah, met trots, ja. Ja, natuurlijk. Heel goed. <laughs> hey, veel plezier straks uh, daar bij dat uh, Kermpleinconcert. Uh, uh, ja, nou, ik ga er nu naar binnen toe. Ja, ja prima. Dan, veel plezier, joh. Goed. Oké, okay, heren, ik ja. wens u nog een hele prettige uitzending verder. Dankjewel, gaat wel lukken. En tot de volgende keer. Joe. Oké, okay, hoi. hoi.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 ik ben weer volledig in mijn zone En al steeds zie ik ze vechten voor mijn troon En het volk gaat van hele weet cranny hoe gaat het nu? Ik heb je al een post niet gezien in de stad Maar jong hey, En opeens is het hoe gaan de zakken nu? Ik heb je gezegd je bent de trots van de stad Maar jong Klopt ik ben weer back now Boeder poppenfles now Constant on the road is de manier waarop ik stacks bouw Maar ik ben weer back now meisjes schud je ass now Constant on the road is de manier waarop ik stacks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 de wind staat wat dwars over het veld, de temperatuur is goed. Het is een mooie grasmat. Ja. Aardige mensen. Speel op gras, Aardig. kunstgras. Gras. Kijk, dat gebeurt nog heel vaak he, in, die, in, die, in die kop van Roland. Ja, ja, ja. Is... Goeie ondergrond ook, of niet? Sorry? Goeie ondergrond ook? Ja, ja, ja. Nee, nou, een hele mooie groosmat. Ik heb niks gezegd. Het is wat stroperig, maar het ziet er voor de rest gewoon goed uit. Lieve mensen.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 Uh, die maken een programma aan het begin van de competitie, wanneer de uh, eventueel de competitie eindigt. En ik heb hier met het bestuur van VVW gesproken, die vinden het ook schandalig. Tesla moet uit naar Amersfoort, ja dan kunnen we de boot niet terugnemen. Ja, dat is eigenlijk niet zo, echt ons probleem vind ik. Dat is hun probleem. Ja. Ik zeg, bij Texel trekt de stoppraat en Hoogzeeland een stukje op, want dat, dat gaat gewoon dus niet. Want er zijn nu jongens bij VVW die op vakantie gaan, jongens met Schoten die weg zijn.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 Love my style At my table getting wild get, get, get, get them bottles popping We get that drip and that drop down. Now give me two more bottles Cause you know it don't stop hey, no, Hell yeah, yeah. Make you put your hands up, put your, put your hands up Like ja. a G6, Ja. De ja. Farce Movement. Ach, ja, dat is de, nog te vroeg, denk ik, ja. Ja, de, ja, ja nou, het is dus ook een, een. Dat is iets uh, korter terug, maar toen was ik al een muzikale. was ik in een andere muzikale richting ingeslagen. Uh, dus uh, toen had ik de afslag al uh, <acht> achter me gelaten. Dus dit uh, dateert weer uit een periode dat ik hier net bij CFM ben begonnen. Dus uh, maar goed. Ah, joh. Ja ja wat het er net al over. Jij ja. bent bij Cycling en Zandvoort geweest. Ja, ik ben daar geweest. Uh, dat de deelnemers halen daar geld op voor Fight Cancer. Uh, probeerde straks nog even met Jurike Exler te praten. Van Fight Cancer, waar het voor bedoeld is. Uh, ik heb me laten vertellen dat het voor jonge, talentvolle oncologen is bedoeld. Om hier in Nederland uh, te behouden. En uh, natuurlijk verder die ziekte uh, verder uit te zoeken. En misschien dat het weer uh, ja, een stapje dichter is.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 dat heb jij zeker ook nog moeten doen, of niet? Of, uh, nou ja, mijn eigen oude heer die is er inmiddels niet meer. Nee, die kijkt van boven een, uh, nou, nee, een beetje mee. Ja. Um, maar ja, die twee, die twee kleine meiden die. Dat, uh, niet ja, zeggen, ja. dat was vanmorgen feestjaar. <laughs> <vans, ja. laughs> Allee alleen maar leuk. Alleen maar leuk. Ja, dat is allemaal leuk. Uh, goed, um, nou ja, we gaan straks natuurlijk nog verder horen wat uh, het allemaal gaat worden uh, met de, de voetbal. Uh. Een voetbalperiode hier in de buurt. Yes. En uh, straks zal er ongetwijfeld ook nog gevoetbold uh, gaan worden uh, om het WK. Absoluut. En zijn die poolwedstrijden nu dodelijk saai?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 Dat is echt... Nou ja, en dan hebben we natuurlijk ook nog Suarez gehad met Uruguay. Dat was ja. ook niet al te best. Nee, was een... Nou ja, Vanavond krijgen we dan Brazilië met Neymar. Neymar. Dat ja. is natuurlijk wel een, ook een, een bijzonder dingetje. Ja. En we krijgen die Duitsers nog, nog vanmiddag. Ja. Ja, we krijgen leuke, er komen leuke wedstrijden. Ja, je hoort van alles. Ja, dat ja, goed. Het is net alsof Henny niet weg is. Nee, ja, zo <laughs> dus het wel. Dat willen we gewoon hier in de ere houden. Maar goed, dat is even voor het spoorboekje. Met wat er nog op stapel staat. Absoluut, ik, uh, we, we eindigen het uur, want ik zet zo meteen uh, nog een leuke, leuke, leuk plaatje aan. We ja. eindigen duur met een paar tussenstandjes. Ja. Want ik weet onder andere dat um, Zwanenburg met 2-1 voor staat tegen IVV. Hmm. En Schoten staat 0-0 um, in Wervershoofd. En dan hebben we ook nog de uh, wedstrijd tussen Costa Rica en Servië. En daar is ook nog niet gescoord. Dus er gebeurt op dit moment nog niet heel veel. Nee. Kunnen we muziek uh, nog ja. draaien? en dan, dan, zeg, even... ik, uh, dan zeg ik uh, tot het volgende uur. Ja, heel goed. Ik wil